Lullullullullus, heb om te kegelen, deze avond is de baan voor ons vrij. Heus het spelen met de ballen zal je wettig goed bevallen, want we gaan niet boven kegelen bij mij. Bij Dames schruk of knots is kegelen onze trots. We inviteren, vraag een man, wanneer... En als hij dan vol kracht, een serie heeft volbracht Zijn alle dames reuze blij en vrolijk zingen wij Als je lulululust te ontgekegelen, deze avond is de baan voor ons vrij Ik nooit moe van wordt Zelfs als er negen voor me staan dan weet ik dat ze sneuvelen gaan en blijft er één keer recht dan is het gauw weer slecht Ik pak gewoon een andere bal en poe, dat valt Hey!